...benadrukt wel dat het geen fout is, maar een wetswijziging die niet eerder kon worden verwerkt. Mensen die gebruik maken van uitstel betalen wel belastingrente over het bedrag. Het weer nog opklaringen vannacht. De komende uren kan er vooral in het Noordoosten mist ontstaan en de temperatuur daalt tot een graad of vijf. Overdag af en toe zon en zo'n elf graden. Vanaf vrijdag meer regen. Dit was Zin in Zandvoort. Zandvoort is Zin in ZFM. Zfm. Met nu de nacht. ZFM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 Toen ik het origineel nog had, het gouden goud maar klein. Dit hart ik heb het pas gekregen, tweede hand. tweede Je blijft geen gouden kop, geen gouden Ook al had je wel de kans, want dit is mijn hart, een houten hart. De dames voor u hebben het al was verswaard.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 En is dus helemaal... Thank hey, God.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 106.9 ZFN, Zfn. too yeah. fast.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 Oh, <small>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 Need you. To...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 ...van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 3 uur. moet met het NMS-journaal. Tienduizenden verpleegkundigen demonstreren in verschillende Amerikaanse steden... ...tegen het gebrek aan bescherming tegen ebola. Zij ze betere bescherming voor medisch personeel... ...dat patiënten met het dodelijke virus moet behandelen. Ze willen de verpleegkundigen onder meer beschermende pakken die de huid volledig bedekken... en een betere training in de omgang met de ebola-patiënten. Twee verpleegkundigen in Dallas liepen ebola op na behandeling van iemand uit Liberia. Ze overleefden de ziekte wel. In Mali zijn drie mensen overleden aan ebola sinds een klein meisje aan de ziekte bezweek. De drie nieuwe sterfgevallen staan los van de besmetting van het meisje. De slachtoffers zijn een imam en twee mensen die contact met hem hadden... Andere mensen uit de omgeving van de imam zijn ook besmet. Zodat de vrees bestaat dat er in Mali nog veel meer ebola-gevallen bijkomen. De Panamese autoriteiten hebben de stoffelijke resten van Chris Kremers vrijgegeven. De vrouw die samen met Lisanne Vroom in april verdween tijdens een wandeltocht in Panama. De Nederlandse ambassade bemiddelt bij het terughalen van de botresten en eigendommen van Kremers naar Nederland. De resten van Lisanne zijn al naar Nederland gevlogen. Ze is bijna twee weken geleden begraven. Nabestaanden twijfelen er nog altijd aan dat de vrouwen zijn verdwaald. De Panamese autoriteiten denken van wel, maar hebben het onderzoek nog niet afgesloten. De ongeveer 6 miljoen mensen die volgend jaar extra belasting moeten betalen krijgen vier maanden uitstel. Dat heeft staatssecretaris Wiebes beloofd in het debat met de Tweede Kamer. Veel partijen, waaronder Wiebes eigen VVD, hadden gevraagd om begrip van de Belastingdienst.